Goedemorgen, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds Rusland Oekraïne binnenviel is de Russische president Poetin in bezet gebied geweest, dat zeggen Russische staatsmedia. Hij was in Mariupol, de eerste grote Oekraïnse stad die Russische troepen innamen. Daar werd vorig jaar maanden om gevochten, duizenden mensen kwamen om het leven en een groot deel van de stad werd verwoest. Poetin gaat niet zo vaak op buitenlandse reis. En dat kan ook niet meer, want sinds deze week is er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen hem. Een heftig ongeluk in Bangladesh. Daar is een bus van de snelweg geraakt en 9 meter naar beneden gestort. Minstens 19 mensen overleefden dat niet. Waarschijnlijk kreeg de bus een klapband en verloor de chauffeur de macht over het stuur. In de bus zaten ruim 40 mensen en de politie denkt dat het dodental nog verder oploopt. En veel plekken zien er vandaag een stuk opgeruimder uit. Want 50.000 mensen deden gisteren mee aan de landelijke opschoondag, zegt de organisatie. Hoeveel afval ze hebben opgeraapt is niet bekend, want dat was voor. Volgens de club te veel gedoe om door te geven. De afvalzakken zaten trouwens voor een groot deel vol met sigarettenpeuken en met blikjes. Je hoort er vaak van alles over, maar de kans is gelukkig klein dat je er ooit zelf bent geweest. Ik heb het over een tbs-kliniek. Dit weekend was er een open dag en konden bezoekers op verschillende plekken een kijkje nemen en praten met patiënten, zoals in het Limburgse Oostrum. Ik ben net eventjes in de slaapkamer geweest, even kijken hoe dat er dan uitziet. vond ik wel heel interessant om te zien, want ja, die kans krijg je natuurlijk niet vaak om, uh, om dat te mogen zien. Ja, een hele andere beleving erbij, hè? Ja... Je praat gewoon met de patiënt. Het zijn, ja, het zijn mensen zoals jou en ik. Ja, misschien natuurlijk met een verleden. Maar als je gewoon een gesprek hebt, zijn het gewoon mensen zoals jou en ik. Het weer. In het zuiden en oosten wat zon. Verder bewolkt. Later op de middag trekt het wat bij. Het is 10 tot 15 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Dan maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Horn. Tussen Purmerend en Afrika van Horn is de vertraging een half uur. Wat komt door een politieonderzoek na een ongeluk? Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Yes. Ja, u luisterde naar Donnie McKesslin. Het nummer heet Sour. Uh, Soor moet ik eigenlijk zeggen. En dat komt van hetzelfde gelijknamige album af. Dit is CFM Jazz, het tweede uur op zondag. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik stel het samen en presenteer vandaag. Donnie McCaslin, tenorsaxofonist, fluitist, altfluit. En hij zingt een heel veelzijdige artiest. Hij maakt uh, betoverende muziek, onvoorspelbare muziek. En ja, je kan het eigenlijk ook niet categoriseren in een type muziek, in een type jazz. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat lukte mij ook niet. Maar ik heb het al vaker gezegd, jazz is een, ook een ontdekkingstocht. Ik ben uh, al een lange tijd bij dit programma uh, bezig. En het blijft voor mij ook continu een ontdekkingstocht. En deze artiest um, kwam me tegen en vond ik daar uh, eigenlijk wel in passen. Ik ga verder met uh, Frank Morgan en uh, Gigi Bryce... Het nummer heet uh, Blues Mood. En, um, uh, ze zijn beide saxofonisten. Frank Morgan, uh, Altsax en Gigi Grice. Uh, ook Altsax. Ze spelen hierop samen met Kenny Clark op drums. Walter Benton op tenorsax, Milt Jackson op vibrafoon. Gerald Wiggins op piano. En Percy Heat op bas. Het komt van het album Bird Calls. tweede uh, volume, zoals het heet, uit 1955. Frank Morgan en Gigi Bryce.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 en Gigi Grice. Ik ga verder met Arf Garrison. Arf Garrison is een um, gitaarspeler. Hij speelt op dit album samen met uh, Vivian Gary op uh, bas en op zang. En um, George Handy op piano en Roy Hell op drums. Gaat luisteren naar de Yardbird Suite. Het komt van het album The Wizard of the Sixth String. Met de Yardbird Suite. Ik ga verder met een uh, ja, bijzondere artiest, een bijzondere album: Dick Willebrands en zijn radioorkest. In de zomer van 1942 uh, richtte de, uh, de, ja, de Nederlandse pianist Dick Willebrands een, uh, een nieuw orkest op. En het is eigenlijk, uh, wordt het beschouwd als een van de beste big bands in Nederland gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. In 1943 en 1944 maakten ze een aantal uh, bijzondere opnames voor het uh, platenlabel Decca. In 1942 werd Hilversum II onder de supervisie gesteld uh, van de Duitse Rijksche En werd Hilversum II eigenlijk omgedoopt in Calais II. Ze mochten eigenlijk geen uh, Eng Engelstalige muziek meer uitzenden. Dus het werd alleen nog maar uh, zwaar gecontroleerde propagandamuziek maar Dick Willebrands en zijn orkest mochten wel opnames maken in het Engels. Omdat ze toch werden uitgezonden op de radio, werd na de Tweede Wereldoorlog Dick Willebrands uh, ja, schuldig gevonden aan medewerking aan de, aan de Duitse bezetting en daarom mocht hij een aantal jaren niet spelen. De opnames die ze gemaakt hebben, die zijn helemaal in de stijl van Glenn Miller en um, de vocalisten van de band Jan de Vries en Nelly Verschuur zingen ook gewoon in het Engels. Deze muziek mocht gewoon in de Tweede Wereldoorlog niet gespeeld worden. Ook niet als ze live speelden. Dus het is waarschijnlijk ook niet uitgezonden in de Tweede Wereldoorlog. De opnames zijn waarschijnlijk gemaakt in 1943. Ik heb twee nummers uitgekozen die ik ga draaien. Deep in my heart en Sing a song of sunbeams. Dick Willebrands en zijn radioorkest. You're busy The notes fall where they may Sing a song of sunbeams in a light fantastic way. Life is never perfect, but it isn't always wrong. So the only thing to do is sing a sunbeam song. Thing to do a song song. ZFM Jazz. Yes. Van Dick Willebrands en zijn radioorkest ga ik naar Ruth Brown, een zangeres met een. Ja, gewoon een hele goede stem. Zij is eigenlijk uh, groot geworden in de R&B, heeft veel hits gehad in Amerika en ik kende haar eigenlijk niet. En daar uh, gaan we verandering in brengen. Het album heet Fine Brown Frame, het komt uit 1968. Zij zingt hierop samen met uh, op, um, uh, vloekenhoorn Ted Jones op bas Richard Davis, Roland Hanna op piano, Mel Lewis op drums en onder andere Pepper Adams op saxofoon. The name is I'm gonna move to the outskirts of town. Ruth Brown. I'm gonna move way out to the outskirts of town. I'm way up to the outskirts of town i don't want nobody always hanging around i'm gonna tell you baby we're gonna move away from here i don't need no ice man you can buy a prigadale When we move Way out to the outskirts of town I don't want nobody Always hanging around You can bring the groceries Bring them every day On, keep it Be. But if we have any children, Nubes! Move to the outskirts of the town ga verder met de orgels, de Hammond-orgels. En de eerste die ik heb klaar liggen is Charles Kinnard met The Soul Brotherhood. Charles Kinnert met The Soul Brotherhood. Ik ga verder met opnieuw een organist met Mel Ryan. Mel Ryan is eigenlijk bekend door uh, zijn orgelspel bij West Montgomery. In de late 1950 jaren en de 1960 ers. Hij heeft een aantal uh, optredens zelf gemaakt, en dit album is een van de zeldzame uh, optredens daarin. Het heet Organizing, het komt uit 1960. Het is echt Zoltjes uh, en hij speelt hierop uh, samen met een, uh, ja, een, een All-Star-cast. Uh, en uh, dat zijn onder andere Albert Tootie, Heat op drums, Andrew Simpkins op bass, Mel Ryan natuurlijk zelf op Hammond-orgel, Gene Harris op piano, Johnny Griffin op tenorsax en Blue Mitchell op trompet. Het nummer heet Shoeshoe Baby, Mel Ryan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 o o o o o Uh-oh. Oh, oh. Melvin Ryan met Shushu Baby. Er zijn artiesten die uh, in hun carrière meerdere keren van richting veranderen. En zelfs hun hele persoonlijkheid veranderen. Ook deze artiest, het is uh, moeilijk om, uh, om hem te categoriseren... want hij verschillende stijlen aanhouden houden in zijn carrière. Het is de Argentijnse tenorsaxofonist Gato Barbieri. Hij is ook bekend als, uh, uh, op een aantal projecten van, uh, van Don Cherry... Maar hij is ook zeker bekend later in zijn carrière. toen de Muppets een uh, karikatuur van hem maakten. Hij was een uh, ja, opvallende persoonlijkheid. Ik heb een uh, album uitgekozen, dat heet Phoenix, uh, 1971. Het is een album wat eigenlijk meer in de free jazz thuis hoort. Ik ben persoonlijk niet zo'n uh, liefhebber van de free jazz. Uh, ik vind het niet zo heel goed in dit programma passen. Maar zo af en toe kom ik albums tegen waarvan ik denk: ja, misschien wel. Um, ik ga daarom uh, dit nummer laten horen. Keto Barbieri speelt natuurlijk op tenor Lonnie Liston Smith op piano, Joe Beck op elektrische gitaar, Ron Carter op elektrische bas. Het nummer heet Bahia. Keto Barbieri. Luister naar Ghetto Barbieri. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het um, uh, tweede uur van CFM Jazz voor vandaag. Dat betekent dat we er bijna uit zijn. En uh, dat nummer wat ik ga draaien, wat ik klaar heb liggen, is Old Wine New Bottles. Het komt van een uh, formatie die heet uh, The Essence All Stars. Het album heet Organic Grooves uit 1996. En er speelt een uh, ja, geweldige. Band-samenstelling in mei, waaronder Grover Washington Jr. op Sopraan Sax, Joey DeFrancesco op orgel, Tony Perrone op gitaar, Idris Mohammed op drums en um, ja, het is een, uh, het is een um, ja, heerlijke muziek. Gaat u gewoon vooral luisteren. Old Wine, New Bottles van die Essence All Stars. naar de Essence All-Stars. Dit was CFM Jazz. Mijn naam was Jeroen van Sluisdam en het was weer een uh, heerlijk gevarieerde uitzending met muziek van lang geleden tot uh, redelijk modern in diverse stijlen. Ik had veel plezier met te maken en te presenteren. Volgende week zit Marco hier. Tot een volgende keer en nog een fijne zondag.